van 6 uur. Goedenavond, ik ben Casper en dit is het nieuws van NOS op 3. Het advies van verkenner Ronald Plasterk is er. Hij moest uitzoeken welke partijen... er na de verkiezingen verder moeten praten over een nieuw kabinet. Dat zal je niet enorm verbazen... maar de PVV, VVD, NSC en BBB moeten... wat hem betreft de komende tijd met elkaar gaan zitten. Volgens Plasterk moeten ze eerst praten over de grondwet. Dat heeft te maken met omstreden punten uit het PVV-partijprogramma. Pas als daar duidelijkheid over... Is kunnen ze verder gaan praten over gevoelige thema's zoals migratie, bestaanszekerheid en klimaat? Waar is Navalny gebleven? Dat is de grote vraag. De grootste politieke vijand van de Russische president Poetin zat in een strafkamp, maar daar zou hij zijn weggehaald. Eigenlijk moest hij via een videoverbinding bij een rechtszaak zijn, maar Navalny komt steeds maar niet in beeld, vertelt correspondent Geert groot koerkamp Het laatste excuus was dan vanuit de strafkolonie dat, dat er een probleem was met de elektriciteit. Uh, maar daarna zijn zijn advocaten daar langs gegaan. En uh, daar werd gezegd van hij is hier niet. Ze zijn ook bij een andere kolonie uh, daar in de buurt langs geweest. Daar was hij ook niet. Uh, dus dat betekent dat hij waarschijnlijk nu ergens op transport is naar een andere locatie. Maar zelfs dat weten we niet zeker. Naval nu zit sinds 2021 in een strafkamp. Een paar maanden geleden kreeg hij 19 jaar cel bovenop de 11 jaar die hij eerder al kreeg. Een duikoefening in de lek is dit weekend anders gelopen dan verwacht. Plantweermensen vonden per toeval het lichaam van een man die al bijna zes jaar vermist was. De man was begin 2018 voor het laatst gezien. Zijn lichaam lag in een auto die bij de duikoefening werd gevonden. Op sommige plekken in Nederland pakken ze de oliebollen er al op 30 december bij. En dan hoor je ook dit geluid. Oudejaarsdag valt het jaar op een zondag. Dat is ingewikkeld voor gemeenten waar veel streng gelovigen wonen. Daarom geven we die toestemming om de vuren en het schieten een dagje eerder te doen, zodat de zondagsrust niet wordt verstoord. Het gaat bijvoorbeeld om Staphorst. Dan nog het weer vanavond en vannacht kan een enkele bui vallen... maar meestal is het droog. Morgen eerst droog, maar in de middag vanuit het zuidwesten weer regen... bij 7 tot 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 De files met de meeste vertraging nog in onze regio vinden we op de A4 vanuit, Den, vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Roelofarensveen een kwartier. A9, amstelveen Alkmaar kwartiertje bij Haarlem-Zuid. Na een ongeluk is daar de weg wel weer vrijgegeven. staat nog 6 kilometer. 7 kilometer op de A10 vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt De Nieuwe Meer Bij Amsterdam-Hemhavens, kwartiertje vertraging daar. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Ook een ongeluk op de A27 vanuit Almere naar Gorken. Maar de rijstroken zijn weer vrij bij knooppunt Lunette. Nog 12 kilometer file daar met 20 minuten op onthoud. En die vertraging heb je ook op de N201 vanuit Hoofddorp naar Uithoorn bij Schiphol Oost 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij en beleeft het. het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. Zie FM. Dit is Kerst met ZFM Met nu. Met nu. De herhaling van Alternative FM. het mekpaneel geven, want uh, dan schijnt er weer even een kanaal een beetje verrot uh, te zijn. Uh, dit is een single die ik bijna over het hoofd heb gezien, maar hij is toch echt de afgelopen maand uitgebracht uh, uh, hier in Noord-Holland. You Keep Me On Track van uh, Lemmer ik krijg ik ook uh, gelijk meteen een bericht van mijn grote vriend die op de zaterdagmiddag het radioprogramma Zwaardvies doet. Tussen 12 en 2 bij Radio Capella, de heer Willem de Waard. En die is namelijk net als ik ook uh, redelijk liefhebber van uh, deze uh, track. En niet alleen van deze track, maar ook van de band. Het wordt toch wel weer eens tijd, denk ik, dat we Ralf Heesemaars weer eens uh, aan de tand uh, gaan voelen hierover. Goed, welkom bij deze alternatieve FM. Voor de mensen die denken, hé, hey, uh, er is toch een raadsvergadering vanavond. Ja, dat is ook zo. Maar vanavond kun je die volgen op de televisie. En dat is kanaal 1367 van KPN. Moet je wel hier in de buurt van Zandvoort wonen. Uh, dat is op uh, de digitale... Snelweg, eigenlijk op zo'n digitale, digitale tuner. Dat moet ik zeggen. De digitale tuner die je thuis hebt, daar kan je dan de raadsvergadering. als je KPN hebt, op 1367 volgen. Heb je SIGO, dan moet je dus naar, um, naar kanaal 40. als je dat hebt. Dus dat uh, is even wat, uh, wat je moet doen als je de raadsvergadering wil volgen op de televisie. Want dat is de plek waar je het kan volgen. Gisteravond is deel 1 en vandaag deel 2. En waarom hebben ze vandaag voor de vergadering gekozen? Nou, gewoon om de simpele reden, want normaal gesproken zijn ze op de dinsdagavond. Maar zoals iedereen weet, ja gooi jij even lekker een kerstbal naar beneden. Dus um, Zoals iedereen weet is op dinsdagavond hier een Sinterklaas geweest. En de raadsleden vonden het nodig om ook Sinterklaas te vieren. Dus dat... ...was eigenlijk de oorzaak van dit hele verhaal op deze donderdagavond. Maar goed, wij laten ons niet uit het veld daardoor slaan. Wat gaan we doen? Wij hebben straks Xavier. En Xavier is een pianist. Niet alleen dat, maar hij maakt hele aparte muziek. En hij is zelfs opgevallen bij de grote Philip Glass. En daar heeft het allemaal mee te maken. Dus dat uh, gaan we straks doen, rond een uur of half acht. En in het laatste uur gaan we ook nog praten met uh, Labashida frontvrouw Saskia van de Giezen, want die hebben een album vorige maand uitgebracht, namelijk Blueprints. Vonden we ook nog uh, nodig om daar wat uh, over te vertellen. En niet te vergeten, uh, nu moet ik eigenlijk een zonnebril op, want er wordt ergens een uh, licht ontstoken. Het is net alsof uh, er een Olympische vlam ergens uh, wordt, wordt aangezet. Maar dat kan je straks allemaal zien om 8 uur op het YouTube kanaal, want vanaf 8 uur gaan we live muziek brengen van Dusty Street Die komt hier voor de derde keer uh, aanleiding is omdat hij vorige week het album Fireplace heeft uitgebracht. Dus dat uh, is eigenlijk het uh, verhaal van dit moment. En we kunnen ook nog uh, bijvoorbeeld op uh, wat uh, mensen stemmen, want die hebben dat hard nodig. En waarom hebben ze dat hard nodig? Want uh, ze willen ergens uh, graag uh, weer onder de aandacht worden ge gezet, of komen. En dat heeft alles met de Eurosonic Noordenslag wat uh, nadert. Zo kun je bijvoorbeeld op dit uh, verhaal uh, stemmen bij Penguin Radio. Low edX, maar er zijn er nog meer hoor. Uh, Jacob D. Edward is een van de mededingers, maar Low edX is er een van. Ik zal even kijken zo direct welke plekken je allemaal meer kunt uh, invullen. Dit is Van de Tijgen terug, Evolver. So much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 Waarvan je leert? Dus negeer alles wat je op een slechte dag overkomt. En probeer te genieten van de fouten die je maakt. Ja, zoek net diepte zoals Kirby door je raakt Proef de liefde zoals die bij jou Ik wil niet blijven hangen zonder altijd op mijn vraag. Zeg, zeg, zeg, dat je bij me wil blijven. of ben ik Heel wat gevoel met mij. Het enige wat nodig is, is dat je bij me blijft. Want deze wereld rijdt op ons. En ik zal ervoor zorgen dat je kan leven in momenten, nooit stress stressen om morgen. Doe je dat ook voor mij? Lief, ik heb je nodig. Soms verlies ik al mijn focus. En avond op de bank met een flesje bij. En dan proosten we op ons, op die vorm, dat we soms even de tijd kunnen nemen. Om een klein beetje meer liefde met elkaar te delen. Ik heb liefde nodig. En Dat uh, was 7 hoog. Die band, uh, dat zijn er eigenlijk twee, ze heten in het uh, grijze verleden ze John en Marcos. En die komen 21 december hier uh, bij ons langs. Dat is vrij binnenkort, want over twee weken is dat al zover. Uh, bovendien, uh, moet ik even zeggen, is dat uh, dit eerste uur toch al een hoog Nederlandstalige halte. Dat uh, is wel eventjes een dingetje wat ik eventjes erbij uh, wil uh, vertellen, want... Anders denken iedereen van wat draait hij toch veel Nederlandstalig. Nou, dat uh, heeft alles uh, te maken met het aanbod. En dat moeten we toch een beetje kwijt natuurlijk. Uh, daarvoor hoorde je trouwens Evolver van uh, Low Eric's En dan zet ik ook eventjes uh, erbij wat uh, betreft het uh, verhaal over dat Pingwing Radio. Want uh, er is een hele lijst. En uh, schijnbaar heeft dat alles uh, te maken met de Eurosonic Noorderslag. Maar bijvoorbeeld, je kan ook uh, op Sweep bijvoorbeeld uh, stemmen. Ik zei al Jacob, die Edward... Fiona Jane Pop, die hebben we ook hier uh, uh, vaak laten horen. Uh, dan zijn er uh, Helene, dat is ook iemand uh, die we zeker uh, in ere moeten houden. Want zij is uh, verantwoordelijk voor bijvoorbeeld de Living Room Sessions in de P60. Uh, dat is een, altijd een hele leuke avond uh, waar artiesten, of beter gezegd muzikanten, hun, ja, hun, uh, hun andere kant kunnen laten zien. In een, een wat meer huiskamerachtige setting. En Krachtstroom bijvoorbeeld, die komt straks ook voorbij, kun je ook op stemmen. Um, het, het, het is best wel een behoorlijk lijstje. Max Polman bijvoorbeeld is ook in, uh, een van de mensen waar je op zou kunnen stemmen. Om hem uh, de gelegenheid te bieden om daar uh, aanwezig te zijn. Mind Your Step, Minor Citizen het zijn nogal wat namen die wij hier ook uh, hier vaak hebben laten horen. Nevin die is zelfs uh, geweest. Uh, en daarmee uh, zeg ik altijd uh, dat je dus naast uh, low alex dus ook dat kan doen. Goed, uh, we gaan uh, even kijken, want we hebben er nog een paar nummers te draaien. Ik geloof twee, drie nummers. En dan gaan wij Xavier bellen, want dat heeft alles met de Glass Gateway te maken. Want dat is de EP die hij vorig jaar heeft uitgebracht. Maar hij heeft er ook een vinylversie bij gemaakt. Dus, en daar gaan we het onder meer over hebben. Maar eerst uh, is dit uh, ja, regelrecht nieuw. Zij is ook geweest, Elene, En dit komt van haar EP die morgen gaat uh, verschijnen. Het nummer dat heet Regen.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 Er en stokt, Voor alles wat verdwijnt bestaat En al wat blut en stopt Voor alles wat verliest en wint En alles wat er mag en moet Voor alles wat bevrijdt en wint En al wat ebt en vloed Ik zie alles wat al is Ik zie alles wat ik mis Ik weet niets van wat ik ken En ik weet zelf niet wie ik ben Jij verbindt met jouw licht In de schaduw jouw gezicht Vertelt dat jij het ook niet weet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 is Toverberg. Dat zegt de me meeste mensen niet. Maar als ik zeg Lars Kroon... dan gaat er misschien bij een aantal mensen een lichtje branden. Want hij uh, was ook een van de mensen... die deel uitmaakte van de roemruchte Nederlandse band. Go Back to the Zoo. Daar heeft hij de bos uh, gespeeld. Ja, dat, dat heb je dan wel eens. En daarvoor hoorde je regen van Elene Die is trouwens ook hier uh, geweest. Um, ik ga eens even kijken of ik Xavier uh, uh, te pakken kan krijgen. Want uh, dat is uh, degene die ik nu uh, moet, uh, moet gaan contacten. Want wij gaan het hebben over de Glass Gateway. Maar eerst even nog een track van die EP. Die ook op Vinyl te krijgen is. Floating Fields. was een, uh, een track van hem zelf, Xavier, met Floating Fields. En het komt van een EP en die EP die heet The Glass Gateway. En daar is nog niet zo gek lang geleden is daar nog, uh, de nodige aandacht aan besteed. Uh, sterker nog, afgelopen week zelfs. En aan de telefoon hebben we degene die ook uh, dit uh, nobele werkje heeft uh, gemaakt... namelijk Xavier. Voluit heet hij Xavier Boot. Goedenavond. Goedenavond, Jaap. Ja, uh, want uh, ik uh, bedoel, ja, het, uh, het, het, je bent er nogal erg enthousiast over, over uh, het werk, maar ja, dat is logisch, want je hebt het zelf gemaakt natuurlijk. <laughs> Uh, ja, <laughs> uh, ik ben er wel wat over, dus, het uh, ja. is mooi toch? <laughs> ja, um, even voor de mensen die jou niet kennen, maar uh, volgens mij ben je ook bij de popronde uh, ben je opgedoken. Uh, sterker nog, je, je hebt er een onderdeel van uitgemaakt, uh, die ligt alweer enkele weken achter ons. Uh, even nog een uh, vraagje over die popronde, was jij ook bij het eindfeest of hebben ze jou overgeslagen? Ik was bij het eindfeest. Uh... Ja, maar niet als uh, <laughs> ofwel als muzikant of niet? Uh, ik ben daar uh, gewoon bezig kijken naar uh, vrienden die spelen. Dat was heel leuk. Okay. Uh, maar je, wel je bent wel onderdeel van, uh, van het uh, rondreizende circus wat uh, Popronde heet. Want uh, ja, ik uh, krijg ook nog even iets uh, mee uh, dat jij bij de collega's van 3 voor 12 Den Haag op de radar uh, hebt uh, gestaan tijdens die avond al daar. Dus wat kan je er nog over die avond herinneren van, uh, van Den Haag? Nou, uh, ik kan me herinneren dat uh, het was in The Grey Space. Dat mm. was een hele leuke plek. Een beetje een soort van industriële uh, betonnen tent... maar tegelijkertijd ook een kunstgalerie. Mm. En um, vlak voordat ik ging spelen was ik gewoon in mijn eentje die zaal. Ik had echt geen idee uh, hoeveel mensen daar eigenlijk... ...zouden komen en toen ja. ging de deur open... toen dus stond het best wel vol eigenlijk. En uh, nou, het spelen ging ook lekker... ...en uh, daarna kreeg ik een licentie... ...die was echt belachelijk goed. Dus ze zeiden van ja, je hebt het in... Uh, ...hoe noem je dat, in een paar minuten... ...Beter Xavier zoveel... Uh, gevoel en, en kunst en, en uh, mm -hmm. compositorische techniek uh, te, in zijn muziek te stoppen als Mozart in een hele symfonie. En het is tussen Keith Jarrett en industrial techno, zo werd ik gezegd. Nou ja, dat ja. vind ik heel leuk in ieder geval. Ja, dat zegt het stuk na. ook. Ja, ja. ja. ja, dat, ja dat zegt het dag dag stuk na. ook. Ja. Uh, was ik mijn, uh, mijn pak was ik vergeten, dus ben ik teruggegaan en toen waren er ook, was het ook een stemlocatie en toen waren er dus ook mensen aan het stemmen en toen werden er vinyls gedraaid en dat was heel leuk, maar het was een hele teleurstellende uitslag ook wel. Oh, ja, nou wel ja, het kan natuurlijk niet altijd uh, meezitten, denk ik dan ja. um, maar afgelopen week heb jij uh, het, de vinylversie van uh, de Glass Gateway gepresenteerd klopt, ja. ja gisteren geloof ik, of ja, gisteren hè ja, uh, ja, gisteren inderdaad. Ja, ja wat was dat? Uh, als ik even nog zo vrij mag zijn om te vragen waar dat uh, is geweest. Dat was bovenin uh, de Amsterdam Tower. Ja. Uh, dat is uh, naast het AI uh, Filmmuseum, zeg maar, ja. aan de overkant van het Centraal Station. Ja, bewuste keuze of niet? Uh, ja, ik bedoel, um, het is gewoon een hele mooie plek met ongelooflijk uh, uitzicht en uh, ik had daar ook een soort van uh, connecties, uh, er waren gewoon mensen die me daar goed vonden en ik kon daar dus ook spelen. En uh, het was een leuke venue niet al te groot, maar ook niet al te klein ja. en het is uh, snel uitverkocht dus uh, ja, nee, het was heel leuk ja. Ja. Um, dan nog even over, over, ja, over het werk zelf want ik zag ook dat die vorig jaar al eigenlijk uh, voor de streamingsdiensten al uh, ja, beschikbaar was, hoe zit dat? Ja. Uh, wa waarom heb je nu uh, juist een vinylversie en uh, was dat uh, vorig jaar nou juist andersom, hoe, hoe ziet dat uh, precies dat hele verhaal? ja, goede vraag. Uh, nee, eigenlijk uh, het was gewoon um, uh, in Amerika zeiden ze van, nou ja, uh, we gaan je EP uitbrengen en uh, we kunnen het uh, over twee weken doen. En ik zeg let's go. <laughs> ik, ik bedoel, uh, Philip Glass is mijn favoriete levende componist en uh, dit was voor mij echt voelde als een enorme uh, ja, uh, doorbraak in mijn leven zeg maar, uh, om op zijn label dan ook iets uit te brengen uh, in New York en uh, ja, achteraf gezien uh, was het misschien slim geweest om dan een soort van eerst dat wat langer te plannen. Want ik wou toen, uh, we wouden toen ook uh, nieuws laten drukken, maar dat duurde nog zes maanden. En uh, nou ja, <laughs> uh, dus, dus die release party die heeft toen even op zich laten wachten. En toen, weet ik veel, was het zomer en duurde het ook nog allemaal wat langer. Maar dit leek plotseling wel een goed moment, gewoon ongeveer precies een jaar later. Ja. Um, en, en ja, nou ja, goed, uh, wat... wat uh... Wat kun je er eigenlijk... Je hebt er al het nodig over verteld. Maar hoe waren de reacties over dat werk... wat je vorig jaar al had uitgebracht? Hoe waren toen de reacties? Uh, nou, toen uh, kreeg ik vooral uh, uh, in één keer veel streams op Spotify. Maar ook bijvoorbeeld... Um, um, ik ben uh, uitgenodigd om in New York uh, op te komen treden. En dat heb ik twee keer gedaan dit jaar. Uh, en... Uh, Weet het. Uh, dus, dus die reacties toen waren in, in principe al heel goed. Ik kreeg ook vrij gauw een, een boeking. Bo uh, hoe noem je dat? Een boekerskantoor die me nu representeert. Dat is Double V Concerts. Um, en verder uh, heb ik uh, laatst, uh, toen dus die nieuwe uh, release was deze week. Of uh, eigenlijk deze week heb ik op entertainment business uh, ben ik opgenomen in uh, een van de belangrijkste releases van deze week. En dat waren iets van. ...zeven andere releases stonden erbij... ...en het waren eigenlijk alleen maar Amerikaanse rockbands... ...en één Scandinavische band. en Dus, ja, New Young... ...Brian Adams, Nicki Minaj of zo... ...en daar stond ik dan tussen. Dus dat vond ik wel grappig. Ja, want... Uh, ja, hoe, ...hoe ga je er zelf dan mee om? Want als je op een gegeven moment uh, dit soort dingen overkomt... ...ja, hoe, uh, hoe blijf je er zelf onder dan? Nou, ik hou er gewoon heel erg van... ...om uh, te maken wat ik mooi vind... ...en... Uh, dat, dat, daar ben ik gewoon heel fanatiek mijn hele leven al mee bezig. Um, en uh, alleen het is pas de laatste tijd dat dingen echt soort van samenkomen. Uh, dat zeg maar de, uh, de, de, de, de skills die ik als kind heb geleerd met klassieke muziek... en de skills in de elektronische muziek die ik de laatste, de laatste jaren meer heb geleerd... dat ik die samenbreng en echt mijn eigen sound heb. En uh, ja, ik, ik vind het ontzettend leuk om te zien dat er... Um, heel veel mensen die ik al mijn hele leven ken, dat die nu in één keer me berichten en zeggen van ja dit is echt zo gaaf en dat ze naar mijn concert komen en dat er ook dat ik allemaal andere mensen die ik nog helemaal niet kende uh, dat die ook naar mijn concert komen en hun waardering uitspreken en uh, ja hoe ik er gewoon mee omga is gewoon uh, proberen gewoon de hele tijd zo goed mogelijk mijn muziek te maken in de eerste plaats en uh, een goede show en een goede ervaring neer te zetten voor voor de luisteraar en ja, dat, dat ben ik nu onder andere uh, met die popronde... maar ook met andere boekingen van het boekingskantoor... en gewoon concerten de laatste tijd eigenlijk vrij van non-stop aan het doen. En dat is echt superleuk. Ja, want, want uh, speelt die popronde dan toch een belangrijke rol... om ook wat dat betreft jouw muziek onder de aandacht te, te brengen? Um, ja, ik denk het wel. Ja, ik kan het nog niet met 100% zeker. Ja, nee, sowieso wel. Ja, ik... Uh, Bijvoorbeeld dat het nu dan zo snel is uitverkocht hier zo uh, in de Amsterdam Tower. Dat heeft daar misschien wel mee te maken. En dat er de laatste tijd ook weer allerlei nieuwe aanvragen binnenkomen. Ja, ook mensen die me hadden gezien inderdaad daar. En dan bellen ze me op om een concert uh, te boeken. Ja, nee, dat speelt wel een rol. Ja. ja, als ik nou zeg jouw muziek, hè, want ik heb er vanmiddag ook uh, naar zitten luisteren. Uh, is er dan een schemergebied tussen de, de, het klassieke en moderne instrumentale geluid wat we, van de 21e eeuw? Uh, hoe, hoe, wat, wat, wat zeg jij daar uh, dan op? Ja, nou, daar zit je wel ongeveer... Uh, in de richting, uh, ik uh, maak gebruik van, van uh, inderdaad uh, oude klassieke meesters invloeden en van uh, hele uh, um, uh, duistere techno en zo. <lacht> dus ja, het schemersgebied zit je wel ongeveer correct. Ja, uh, wat, wat ga je nu nog uh, verder uh, doen nadat, uh, nadat je dus nu ook het uh, vinyl hebt uh, gepresenteerd? Wat, uh, wat zijn je plannen nog? Nou, uh, ik heb een, uh, eigenlijk een demo van een album klaar liggen. Uh, die uh, wordt uh, volgend jaar uitgebracht. Uh, en uh, verder heb ik nog wat nieuwe concerten in de planning staan. En ook uh, samenwerkingen. Bijvoorbeeld met uh, uh, Tencent Goegial. Dat is een uh, zanger die uh, in... Australië woont, maar het is eigenlijk een Tibetaan. En hij is ook... Uh, heeft een Os uh, hoe noem je dat? Grammy-nominatie gehad. <laughs> voor zijn samenwerking met Laurie Anderson. En, uh, en hij is ook vrienden met de Dalai Lama. Dus dat vind ik ook wel interessant. Want ik hou ook erg van ben. Meditatie. Um, en verder ook bijvoorbeeld met andere uh, jonge, nieuwe artiesten die ik vet vind. Zoals laatst had ik uh, iemand ontmoet, dit Jaro. Hij is trouwens ook met de popronde meegedaan, vorig jaar. Yeah. Um, ik zit bij mij op de Treehouse, waar ik mijn uh, muzikale broedplaats heb en mijn muziekstudio in Amsterdam-Noord. Ja. En uh, ja, ik ben gewoon de hele tijd uh, bezig met nieuwe muziek maken ook. Even over dat Treehouse, is dat een beetje ook uh, het NDSM verhaal? Ja, klopt. Zie je? Daar, daar, Zie je? daar zit Kijk. mijn muziekstudio ja. op de NDSM. Uh, <laughs> ja, dat zou bijna zeggen. Uh, daar daar hebben je ook een beetje van die sferische. Uh, ja popmuziek, wat het een beetje de laatste tijd ook vandaan komt. want ik, ik kan mij, uh, ik, bij mij komt dan nu de naam Feline Spiegel ineens omhoog, maar uh, ken jij die? Uh, ja, die ken ik uh, heel goed. <laughs> ah, zie, ja, kijk, dat bedoel ik dus, want, uh, want die heeft daar ook uh, <laughs> een beetje de werkterrein, dus wat, wat dat er gaat. nog, ja? het nummer wat je net draaide, Floating Fields. Ja. Uh, de vocals die daarin zitten, die heeft Feline gezongen. Dat ben je niet. Dat meen ik. Ja, dat is wel heel erg uh, opvallend. Dat vind ik wel leuk. Um, goed, um, nou ja, we kunnen er nog uren over, over doorgaan. Uh, um, even ja. over waar, waar ze jou kunnen vinden op het Wereldwijde Web. Maar ik denk dat het nu wel, uh, wel, uh, wel speer en uh, als een speer moet gaan lopen met dit hele verhaal. met ja, Je, je bent een goede bekende van Philip Glass. Dus dan uh, mogen ze je wel vinden, denk ik, toch? Maar vertel het toch ja, maar Ja, wat, wat zei uh, Nou ja, waar je te vinden bent op het wereldwijde web. Dat oh, is mijn vraag. Uh, ja, hoe uh, heet het? Je kunt uh, gewoon... Mijn website is dus xa4... ...en dan vier schreef als een viertje ...music.com En uh, mijn Instagram is ook uh, xa4music. En ik uh, heb veel uh, dat ik deel dagelijks... ...bijvoorbeeld als je nu naar mijn Instagram zou gaan... ...dan zie je in de story... Allemaal leuke filmpjes van het uh, release event gisteren in de Amsterdam Toren en dat is echt wel leuk om uh, terug te zien. <laughs> dus uh, ja, en je kan trouwens mijn vinyl ook bestellen op uh, de website van Concerto. Ja, dus, daar, daar komen meerdere mensen uh, vandaan. Uh, ik weet ook dat met mijn zeer gewaardeerde collega, de heer, uh, of beter gezegd, muzikale vriend, PJ Bond uh, daar ook zijn werk uit uh, brengt. Dus, uh, de, dus je bent in goed gezelschap in dat, dat opzicht. Super, ja. ja. Goed, uh, we gaan uh, nog één track laten horen... en dat is Pro Grey... The Grey... van Xavier. Dankjewel. Ja. Veel plezier. Het hout roept warmte, maar ik schreeuw van de kaart Dat was hem in ieder geval Xavier. En daarachter Anne Vera. En die Anne Vera, dat is ook weer een bekende van um, Jeff de Gans. Inderdaad, uh, dat is een oud uh, ZFM medewerker... die uh, ook uh, zijn weg heeft weten te vinden in uh, de scene in dat opzicht. Uh, hij heeft uh, geluidsmastering uh, gedaan uh, van uh, deze Alles wat valt van Anne Vera... Um, nou, we gaan nog eventjes door... want we hebben nog uh, wel wat, uh, wat dingen die we nog uh, kunnen laten horen... zoals bijvoorbeeld de nieuwe single van Middenweg met Tijd. Hoe kan ik mijn tijd komen...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 het begon bij een fatioen Vaak gefaald, veel geduld, het ging niet opeens boom Dit is pro shit als brain bro, ik deed het als toen Way back toen je hiphop nog leefde Toen Ali B pas net op tv kwam Toen de B en de Sein nog een face was Nu pakken ze in één klap, Pak al je fame af Woe! Ik ben op die Independent Dingen nu. Ik rap weer, bro, of even niet te zingen nu. Ze kunnen horen wie ik ben zonder interview. We liever duizend echte fans dan de views Ze voelen dat ik connect. Hou het in balans, net als voelt de app. Zo ben ik even weg, maar dan ben ik weer back. Blijf dicht bij mezelf, want dat werkt het best. Millennials zijn hoogst individualistisch opgevoed. Dat betekent dat zij zichzelf als de dingen in hun leven zien. En dat betekent ook.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 Life zoveel om te managen. Het universum geeft niets waar ik niet kan handelen. Dus ik face al die challenges. Die hele mindset is dus nu no core. No, als Matthijs doorgaat, ga ik ook door. Alle rhymes die ik schrijf zijn als folklore. zijn net alsof ik op de cover van woke Ik ben so sure, yo Lucas. Lost geen meisje beat meer te droppen. Heb de feeling dat we niet zullen floppen. Heb een vuur die ze niet kunnen stoppen. Ik rap maar of geen plek in de rap zien. Want ik weet ze gaan mijn tracks niet als rap zien. So good with your Vrouwje of S10, tap steeds meer in mijn essentie. Compromis, klinken nu op een salaris. Ben niet waarom, maar ik voel me legendarisch. Leefkunst, leef, hip-hop gaat dood voor. Jullie stoppen naar je eerste salaris. En dat is cool, bro. Ik snap die safety. Ik deed de zee, maar ik werd de zee. Ik heb een keus dit jaar moeten maken. En ik koos voor mezelf man, fuck iedereen. Schaduw op het plafond en.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 Maar als het nu ineens voorbij is Als de klok niet meer voor mij tik, Als ik het anders willen maken Of had ik het zo gelaten Ja, want ik uh, was hem eigenlijk een aantal malen uh, gewoon vergeten te draaien. Terwijl het toch echt ook een nummer is wat in november is uitgebracht. Deze Liv Webber, ik zei al, het uh, is een hoog Nederlandstalig gehad, het eerste uur. Maar dat is wel nodig, want ja, uh, we moeten ze dus ook een beetje de aandacht geven die het verdient. Liv Webber is er een van, het, uh, als het nu ineens voorbij is. Uh, daarvoor hoorde je middenweg met Tijd Dat uh, begint ook aardig op uh, te schieten in dat, uh, dat opzicht. Uh, en jongens hebben weer een uh, nieuw um, single uitgebracht. Het komt van een album dat heet Vrijheid. En dat album dat moet nog gaan verschijnen. En de bedoeling is dat dat waarschijnlijk over het uh, jaar heen gedeeld gaat worden. Um, goed, we zijn uh, zo'n beetje aan het eind van dit uh, eerste uur uh, gekomen. Want... Er gaat nog uh, straks in het uh, volgende uur nog uh, het en ander plaatsvinden. Want dus die Stray hebben we hier in de studio. En we gaan natuurlijk weer eens even met hem praten. Want hij is hier al twee keer eerder geweest. Maar we hebben nog eentje die we nog kunnen laten horen. En dat is een echte originele kerstsingel. Ik zou bijna zeggen Maarten Verduin zit je op te letten. Want uh, dit is misschien nog wel iets wat jij ook zou kunnen laten horen. De uh, Lasses, Nina Lynn en niet te vergeten Marcel de Groot uh, zijn hier op uh, te horen. This Christmas...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 have their lives to live, be happy and be gone, but I don't want to spend this Christmas time alone.